1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Doden bij misdrijf in Schalkwijk. Explosie bij waterzuivering Raalte. En VN-gezant Brahimi pleit bij Assad voor staakt het vuren. Het weer aan de kust bewolkt met kansen wat regen. In het middenland droog. In de loop van de dag steeds meer zon. Temperatuur 15 tot 20 graden. De eerste dagen nog zacht en droog. Vanaf woensdag wordt het kouder. In Schalkwijk in de provincie Utrecht zijn doden gevallen bij een boerderijbrand. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog niet duidelijk. Maar er wordt rekening gehouden met een zeer slecht scenario, zoals de politie dat formuleert. Vanmorgen was de brand weer naar de boerderij gegaan na een brandmelding, zegt de politie.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 Ja, verslaggever Trudy van Rijswijk is in Schalkwijk bij die boerderij. Trudy, wat kun jij daar zien? Nou, het is een heel afgelegen boerderij. In de verste verte is niets anders te zien dan water en, en grond. Heel in de verte zie ik een brug. En dan heb je een hoge dijk en daarachter ligt die boerderij. Uh, de boerderij ligt met uh, de ramen naar de voorkant... en dan staat er haaks op een, een stal van het soort uh, wat niet meer door dieren wordt gebruikt... Uh, met van die hoge raampjes, je kent ze wel. Die worden niet meer voor dieren gewacht. Daar staat een vrachtwagen voor van de brandweer. En een uh, cabine van uh, de politie. Er lopen mannen rond in uh, witte pakken. En uh, ja, ik hoorde zeggen van de, de brandweer is dus gaan blussen. Er is brand geweest, zegt een uh, cameraman. Want die kan met talent lens heel goed inzoomen. En die zegt dat links voor in het huis uh, een van de kamers zwart geblakerd is. Maar op zich zie je helemaal uh, niks van een brand. Uh, dat moet echt een klein brandje geweest zijn. Um, nou, dan heb je ook nog een, uh, een hele heel, heel, heel hoge dijk. Daar staan, ik weet niet hoeveel personenauto's op, uh, van de pers en van uh, de brandweer en de politie. En wat, ik, wat me opvalt is dat er uh, vrouwen in dat huis uh, moeten zijn, want er uh, zijn pompoenen, pompoenen die netjes geschikt liggen. En uh, er staat een picknicktafel met... Uh, Zo'n vaccinelichtje in zo'n houder, zodat het niet uit kan gaan. En dat is echt iets wat vrouwen doen. En die, die maken het gezellig. Dus ja, je bedoelt, het moet kan moet hier vrouwen wonen. Het kan een familie zijn geweest. De politie zijn uh, een uurtje geleden... We gaan uit van het ergste scenario van een misdrijf. Er zijn sporen van geweld gevonden in, in die woning. Mm -hmm. Heb je daar iets over opgevangen nog? Want de politie heeft officieel nog niets naar buiten gebracht verder. Nee, ze hebben alles afgezet. Uh, je mag ook heel ver, van tevoren mag je er al niet meer door... Als gewone sterveling, want je moet uh, op de fiets en zo, dat wordt allemaal weggestuurd. Er wordt hier veel gefietst normaal gesproken. En uh, hier vlakbij het huis is de inrit ook afgezet. Er staat een dikke politiewagen voor. En verder staan er nog een aantal wagen van uh, uh, de technische recherche en zo. En van die mensen weer te pakken. Maar de mededelingen komen er ja. niet hoor, daar kunnen we nog even op wachten denk ik. Weet je, heb je enige idee wanneer de politie meer naar buiten brengt? Nee, ik heb wel het idee dat, het, dat ze vorderen, want ik zie al wel mensen uh, tassen pakken en uh, uh, andere tassen weer in hun auto zetten. Dus uh, er is enige activiteit, maar hoe lang het gaat duren, ik heb echt geen idee. Niemand zegt er iets. Toen van Rijswijk in Schalkwijk bij die boerderij waar dus uh, enkele mensen op het leven zijn gekomen. De precieze toedacht is nog onduidelijk, maar dat het een misdrijf is, dat, uh, dat staat wel vast. Duizenden mensen zijn in Beirut op de been... voor de begrafenis van het hoofd van de inlichtingendienst, Wissam al-Hassan. Die kwam vrijdag om het leven bij een bomaanslag in Libanon. De aanslag wordt toegeschreven aan Syrië. Correspondent Sanne van Hoorn is bij de begrafenis. Het lichaam van die inlichtingendienst... dat uh, is in een optocht bij het kantoor... langs de plek uh, waar die aanslag heeft plaatsgevonden. En dan een kilometer verderop, hier het grote centrale plein...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 Wordt er wordt een voetbal vanmiddag in de Eredivisie uiteraard. Voetbal in Den Haag. ADO speelt tegen Utrecht. De eerste helft loopt op zijn eind nog steeds 1-1. Zag naar Nijmeijer? Zeker 1-1. 7,5 minuut nog nog wel eventjes te spelen dus. En Utrecht speelt een goede wedstrijd in deze uitwedstrijd in Den Haag, want ADO komt er eigenlijk nauwelijks aan te pas. Kwam nog wel Via Holla uit de strafschop op voorsprong. Maar Utrecht heeft kansen gehad om op 2-1 te komen. Bijvoorbeeld een voorzet gezien vanaf de linkerflank. Waar Mulenga en Sarota eerst er net niet aankwamen. Schoten van Oor en Mulenga. En er is steeds aanvalspel wat goed is van Utrecht. Nu wordt Gerndt net niet gevonden. Heeft zojuist een schop gehad op zijn scheenbeen. Maar ik denk dat het wel meevalt met de pijn. Want hij loopt weer okselfris over het veld. En Utrecht heeft weer de bal via Kali. Overtreding van Holla. Die het ook lastig heeft. Terug van de schorsing. En normaal gesproken een belangrijke jongen. Maar hij, eh, ondanks zijn strafschok, komt nog niet zo heel erg in het spel van Den Haag voor. Den Haag en Utrecht de nummers 8 en 6 van de eredivisie. En Utrecht heeft al een aantal leuke dingen laten zien. ADO ook wel hoor. Maar met name die overwinning op PSV. Die stond natuurlijk voor FC Utrecht een paar weken geleden als een huis. Inmiddels is het 1-1 in Den Haag. En we spelen nog een minuut of zes, ietsje meer, tot het einde van de eerste helft. Dit is het NOS Journaal met Gert Kruk. In Raalt in Overijssel is een gebouw op het terrein van de rioolwaterzuivering ontploft. De politie. Daarbij is een gebouw helemaal uit elkaar geslagen, een grote grafage. En verder is daarbij een leiding van afvalwater is gesprongen... waardoor dit terrein blank komt te staan. De stank op het terrein was volgens de politie enorm. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. In het ontplofte gebouw werd biogas uit rioolwater gewonnen. De zuiveringsinstallatie in Raalt is stilgelegd. Rebellen van de Vark hebben in Colombia vijf militairen van het regeringsleger gedood. Bij de aanval raakten tien militairen gewond. De aanval was in het zuiden van Colombia. Donderdag zijn afspraken gemaakt over vredesonderhandelingen... tussen de guerrillabeweging FARC en de Colombiaanse regering. Volgens correspondent Marion van Rooijen heeft de farc aanval geen gevolgen voor die onderhandelingen. De afspraken voor die vredesgesprekken zijn... Uh, dat in Colombia zelf de strijd gewoon doorgaat. Maar goed, op de achtergrond speelt dit natuurlijk wel. Het is de FARC nu die weer punten heeft gehad... door uh, soldaten van, de, van het regeringsleger uh, te vermoorden. En zo zal die achtergrond altijd wel blijven meespelen in die, in die vredesgesprekken. De onderhandelingen moeten een eind maken aan het geweld dat al bijna 50 jaar duurt in Colombia. Dan gaan we even naar Den Haag, graag naar Niemeyer. Je kon erop wachten, de voorsprong voor FC Utrecht staat op het bord. Minder dan vijf minuten nog tot aan de rust en Moulenga mag het doelpunt maken. Daar is aan de rechterkant bij Utrecht Sarota ontsnapt. Australië geeft een strakke voorzet en ineens in de lange hoek geschoten door Jacob Mulenga, de Afrikaan. Hij uit Zambia en heeft een zware periode achter de rug gehad met het overlijden recent van zijn vader. En dan is dit een prachtig moment om belangrijk te zijn voor FC Utrecht. De ploeg die goed speelt vanmiddag, ik zei het al eerder, en die verdient op een voorsprong staat. Op bezoek bij Adel Den Haag, Jacob Moelenga maakt een doelpunt met een speciaal randje eraan dus. In de Spaanse regio's Galicië en Baskenland kunnen ongeveer 3,5 miljoen mensen vandaag stemmen. De verkiezingen in Galicië zijn een test voor premier Rajoy die forse bezuinigingen heeft doorgevoerd. Rajoy komt uit de regio en Galicië is een bolwerk van zijn centrumrechtse Partido Popular. Correspondent Jessica van Spengen.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 In Tilburg heeft een man afgelopen nacht twee voetgangers aangereden. De 33-jarige bestuurder had te veel gedronken. De automobilist was vermoedelijk na een ruzie opgefokt in zijn auto gestapt... en reed samen met een andere man met hoge snelheid weg. Op de heuvelring reed hij de twee voetgangers aan. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De automobilist probeerde na de aanrijding met zijn auto weg te komen... maar reed zich klem en is opgepakt. Sport.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 Bijna rust in Den Haag bij ADO Den Haag tegen Utrecht. Ragnar Niemeijer, nog steeds 2-1. Een minuutje of, twee nog, een minuutje of twee nog. 2 nog, 2-1 voor FC Utrecht. Dat nu ook de bal heeft via Wuitens. Krijgt hem van zijn eigen keeper Robin Ruiter... die bij die strafschop geel kreeg. De strafschop die toen nog de 1-0 van Holland voor ADO Den Haag... aan het begin van de wedstrijd te inleiden. Ook Kali en daarvoor al Van der Gun hebben geel gehad bij Utrecht. Maar die ploeg zal er niet op malen, want staat op een voorsprong. Met Van der Hoorn een paar meter voor de middenlijn. Daar is Van der Gun... En aan de rechterkant staat de Van der Marl diep Wordt niet aangespeeld. Utrecht speelt de bal rond op het middenveld. Een overtreding van Meijers, denk ik. Nee, daar wil Pieter Vink niet aan. En dus gaat de wedstrijd verder. Vervolgens ziet hij een overtreding bij FC Utrecht. Gemaakt door Sarota. Op Poepon, zo krijgt Den Haag een vrije trap. Maar ik verwacht zometeen in de pauze dat er wel wat gaat gebeuren bij de ploeg van Mauri Stijn, de coach van Den Haag. Want er zijn heel veel spelers die niet hun gebruikelijke niveau halen. En er zitten toch een aantal behoorlijke spelers op de bank ook bij Den Haag. Het is 2-1 voor FC Utrecht en we spelen nog anderhalve minuut, minder zelfs. Er is verkeersinformatie bij de ANWB'n Erwin De Hart. Met één file op de A7-hoorn richting Zaandam. Daar wordt namelijk gewerkt dit weekend. En nu ook file tussen Afrit Avenhoorn en Purmeret Noord, twee kilometer. De hoofdpunten van het nieuws doden bij misdrijf in een boerderij in Schalkwijk. Explosie bij waterzuivering Raalte. En VN-gezant Brahimi pleit bij Assad voor een staakt het vuren. Dit is Radio 1. Max Welkom bij deze persconferentie En de haal hier over de terrens. Ja, dit is een goed stel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de perstribune van Max. De gast dit uur, Clemens Ros. Van 2002 tot 2007, staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport. En vandaag de dag voorzitter van voetbalclub De Graafschap. Verslaggever uh, Jules van der Wart, vliegende kiep, op pad bij de zesdaagse... En we nemen een kijkje in New York bij Nieuwsuur-correspondent Tom Klein... en RTL-nieuws-correspondent Erik Mouthaan. Onze verslaggever ging kijken hoe de heren werken... en hoe ze tot bepaalde keuzes voor verhalen komen. Ik woon wel in Amerika, maar onze kijker woont niet in Amerika. Die woont in Stadskanaal, die woont in Meppel, Zeg ik ook, onze kijker woont in Stadskanaal. Waarom moet hij in godsnaam dit verhaal zien? Dus we proberen wel steeds die vertaalslag te maken. Onze kijker en de spreker was Erik Mouthaan. Het klachten, vragen over de media kunt u uh, terecht op ons antwoordapparaat. Deze week een vraag over de kleding van journaalpresentatoren en van verslaggevers. We hebben de huisstielisten gevonden van de NOS. Hanna Suurland geeft antwoord op de vraag. Hoe de dames en heren eruit moeten zien. Reacties op de uitzending, vragen aan onze gast kunt u kwijt op deperstribune.nl. Of via Twitter, hashtag deperstribune. Clemens Ros, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Mag ik u het Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. ja. Dan ga ik dat doen. Um, de marathon hebben wij net besproken, hè, uitvoerig. Uh, is dat een film uh, waarvan je zo zegt, hey, daar wil ik echt, echt wel naartoe? Jazeker. Ja? Ja, ben je een filmkijker? Ja, ik ben een filmkijker. Heb ik een, een dochter die heel erg filmkijkster is. En als we al iets niet gaan kijken, dan zorgt zij ervoor dat we gaan kijken. Dus moet lijkt. alles zien. Ja. Uh, en dan moet je naar Arnhem, neem ik aan? Of heeft, doet hij hem ook een bioscoop? Doet ik doet hem ook, ja, maar uh, het is ook wel gezellig om in Amsterdam te gaan... samen met diezelfde ja. dochter, dus uh, ook Kijk. een leuk uitje. Zeg, en is Veendam de Graafschap een verplicht nummer voor de voorzitter? Om mm. helemaal, uh, Ja, dat krijg je altijd bij Veendam, hè. helemaal naar de lange leegte. Geen enkele wedstrijd is een verplicht nummer. Nee? Ik ga overal naartoe als ik maar enigszins kan. Ja, het is ja. leuk om te kijken natuurlijk. Hè. Ja, het is, uh, het is niet alleen leuk om te kijken, ik vind het ook nodig om te kijken. Um, Waarom? Maar... Wie, hoe kijkt de voorzitter anders? Uh, ja, die kijkt in ieder geval van, uh, kan, ik, uh, kan ik mijn auto straks nog uh, onbeschadigd terugvinden? Uh, dat, dat speelt gelukkig nog niet zo'n rol. Oh. Maar uh, nee, ik, ik vind het nodig om te kijken, om ook de, uh, zeg maar de emotie mee te beleven met... Uh, met, uh, met de mensen van de club, maar ja. ook om in het netwerken uh, een beetje meer werk te doen. Want je komt toch wel bij collega-clubs en daar kun je weer een heleboel van opsteken. Dus het is aan alle kanten sportief uh, nuttig en ja, ja. Mijn, mijn eigen emoties, ik, ik kan gewoon niet wegblijven. Dus uh, de ene keer dat dat moest van de beveiliging laatste bij een dat wedstrijd. Was, uh, was een wedstrijd die we thuis speelden uh, tegen Sparta en uh, er waren acties aangekondigd door een groep supporters. En toen zei de beveiliging, nou ja, stel nou dat we verliezen... Uh, dan weten we niet precies wat we gaan doen. Ik vind het eigenlijk niet zo prettig als je er bent. En tot mm. een kwartier voor de wedstrijd uh, heb ik me daar tegen verzet. Maar uiteindelijk dacht ik, nou ja, goed, de beveiliging... Uh, daar moet ik toch wel mm. naar luisteren. En heb ik radio zitten luisteren? Geel tegen mijn gewoonte. Nee, maar dat is wel beangstigend, hè. Dat je dus als voorzitter bij de graafschap gedegedeerd uit de Eredivisie... Uh, nu niet zo best uh, aanvankelijk uh, presterend in de Jupiler League dat je thuis moet blijven. Ja, komen dus bedreigingen. Ik, voor mezelf is dat eigenlijk ook wel de laatste keer. Ik, heb, ik, ik vind zelf ook, ik hoorde gewoon te zijn. En uh, ik denk dat de beveiliging nu ook wel ervan overtuigd is... dat het allemaal zo vaak niet loopt. Dus uh, met, uh, met alles wat we nu weten, denk ik... de, de grote uh, aanhang van de, van de club... die steunt uh, de graafschap in, in hart en -in nieren. Wat verwijten, dus, uh, wat verwijten die bedreigers, de voorzitter onder andere? Nou, ik wil dan niet eens zeggen dat ze bedreigen. Het is meer de onbekendheid met het fenomeen acties... Uh, waarvan we niet weten wat er gaat gebeuren. Mm. Dus maar er al... is dus een groep die zegt... Uh, uh, wij weten die voorzitter en andere beleidsbepalers wel te vinden. Ja, kijk, uh, we zijn... Vorig seizoen gedegadeerd. En spelen nu Jupiler league, En dat was een enorme teleurstelling. Trouwens, dat ja. hele seizoen wat we in de Eredivisie speelden... was een vreselijke teleurstelling. De degradatie ook. Hartstikke slecht. Ja. Ja. Het was geen mooi voetbal. En uh, natuurlijk gaan supporters dan ook uh, kijken... naar waar ligt de oorzaak. Wat moet er anders en beter? En... Uh, ja, ieder heeft daar zo zijn eigen emotie. uit. Maar dat zijn. leg je dan uit. Want, ja, wat moet anders? Eredivisie heeft een ander budget dan Eerste Divisie. Ja, zeker. Van, van 10 miljoen ga je naar 6 miljoen. Dus nou. dat is een enorme aderlating. Maar uh, kijk, ze willen wel graag mooi voetbal zien. En waar het steeds om gaat, ook bij, bij de Graafschap en ook nu... is dat we gewoon hartstikke goed moeten gaan voetballen. Het moet er leuk uitzien. Het ja. moet strijd zijn. Maar ja, je, je verliest uh, spelers van, uh, van naam en faam. Want je gaat een etage lager zitten. Ja. Dan zit het ook nog tegen... Ja, we hebben nagenoeg een heel nieuw team staan... Um en het is een heel ander soort voetbal. Hè? Het is heel erg fysiek. Uh, dat team moet ook weer groeien. Dus het duurt een tijdje voor alles weer zo loopt zoals je het zou willen hebben. Maar uh, over het geheel genomen kan je zeggen... dat in de club buitengewoon veel steun is voor de lijn die we gekozen hmm. hebben. Dus uh, tijd pakken, zorgen dat het team er weer komt te staan... en weer gaan presteren. Maar ja, en, weet, uh, je, ja. Uh, weet je hoe dat werkt? Ja, die supporters die willen nog liever halverwege de competitie terug naar de Eredivisie... dan, dan aan het eind. En, en een bestuur zegt, jongens, we moeten de tijd nemen. We moeten een goed fundament neerzetten. Ja, en... Uh, legt dat maar eens uit. Ja, dat is lastig uit te leggen, maar belangrijk denk ik gewoon dat we goed voetballen. Hmm. En gelukkig zijn we nu vier wedstrijden op rij ongeslagen. Dus ik denk dat we de weg naar boven hebben gevonden. Ja. Dus de sfeer zal ook denk ik binnenkort weer En de club is, heel goed is financieel zijn. gezond, hè? Ja, als een van, mag ik wel zeggen, hmm. toch wel de weinige clubs in Nederland draaien we elke keer met een positief saldo. En dat is heel goed. En ook onze investeerders die belonen ons daarvoor. Want die zeiden, jullie hebben nog anderhalf miljoen van ons uh, te goed. Maar dankzij het beleid wat jullie voeren zeggen we van laat dat geld Kijk. maar zitten. En uh, zorg ervoor dat geld gelden die je binnenhaalt, dat je die uh, in spelers en in de club kunt steken. Ja, straks meer uh, over de positie van een vrouw aan de top van een uh, eerste divisieclub. En, uh... Hoe dat voelt in het mannenwereldje, hoe je daarmee omgaat en hoe je bekeken wordt. Eerst even langs Trudy van Rijswijk in Schalkwijk. Trudy, want daar is een, daar is een brand geweest op een boerderij. Er is misschien wel sprake van een misdrijf. Vier doden uh, zijn daar uh, te betreuren. Wat is jouw laatste informatie? Uh, die vier doden, dat vind ik wel opmerkelijk dat je dat zegt. Want dat heeft nog niemand bevestigd. Uh, hoe weet je dat? Dat heb ik op teletext gelezen vanochtend al om 11 uur. Oh, kijk aan. Uh, want uh, de, dat is nou net waar het om draait hier. Dat willen ze nog steeds niet zeggen, om hoeveel mensen het gaat. Uh, maar wel is die politiewoordvoerder even naar boven gekomen... en die heeft gezegd, nou jongens, dit was geen toevallige brand. Die is aangestoken. Uh, het is niet zo dat er iets omgevallen is of zo. Uh, maar het is niet de doodsoorzaak van de mensen die, uh, die hier binnen gevonden zijn. Hij sprak over meerdere slachtoffers die meteen door de brandweer werden gevonden... toen uh, de brandweer het huis binnenkwam. En hij zei ook dat het uh, om een familiedrama gaat. En dat uh, de familie... Van ...van deze mensen op dit moment uh, bijeen is, die, die zijn opgehaald door de politie... ...en die wordt, worden ingelicht over wat er is gebeurd. En uh, zodra dat is gebeurd, uh, volgt er meer informatie over aantallen doden... ...en uh, wat er dan verder precies aan de hand geweest zou zijn. Maar da dat er enorm veel geweld gebruikt is, dat zat vast. Ook dat er meerdere doden zijn en dat het om een familiedrama ging. Trudy van IJswijk, vanuit Schalkwijk. Clemens Ros, de gast op de perstribune van Max, eh, voorzitter van De Graafschap. Eh, ook voorzitter van de stichting WK Wielrennen in Valkenburg. Eh, en eh, ze geeft ook nog even leiding aan het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Het is heel wat zo bij elkaar. Het, het leverde haar de titel op van machtigste vrouw in de sport. Clemens Ros, de voorzitter van de graafschap, is de machtigste vrouw in de sport. Althans volgens het blad opzij. Ros, die naast voorzitter van de Superboeren ook nog voorzitter is van de Eredivisie voor Vrouwen en directeur van de Stichting Sport en Bewegen, had zelf niet gerekend op de uitverkiezing. Ja, het verbaast mij wel, maar het is wel een eer. En het legt wel een beetje druk. Dus uh, ik denk, ja, hoe is dat? Machtigste vrouw zijn, dat weet ik niet. Dus ik blijf gewoon maar mezelf. Ik blijf uh, mezelf, ja, machtigste vrouw. Het is wel een etiket uh, waar je u tegen zegt, zou ik zeggen. Nou, eerlijk gezegd, doet het me niet zoveel. Nee? Nou ja, wat is nou machtig? Het is verantwoordelijkheid, denk ik. En, en ik doe nou ja, veel... Je telt mee uh, in een in circuit, in de mm, circuits. Ja, als je het zo stelt. Je wordt serieus genomen. Ja, als je het zo stelt, ik hou er wel van om het verschil te maken. Precies. Dus als het daarom <laughs> gaat, dan uh, ja. Uh, ja. Ik, ik doe uh, veel op vrijwillige basis. Zo bijvoorbeeld bij de graafschap is puur vrijwilligerswerk. Oh. Uh, maar daarnaast als directeur van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen... ja, dat is gewoon mijn dagelijkse job waar ik wel binnenkort afscheid van ja. neem. Ik ga weer wat anders doen. Wat ga je doen? Geen idee. Echt niet? Nee, nee, ik vind, uh, na een jaar of zes, zeven moet je weer om je heen gaan kijken. Dat raad ik mijn eigen werknemers ook altijd aan, mijn medewerkers. Zeg, kijk eens even om je heen, want je moet doorgroeien. En uh, dat vind ik van mezelf ook nog steeds. Ik ben al 55, maar ik vind nog steeds dat ik, uh, dat ik weer een nieuwe uitdaging aan zou moeten kunnen. Ja. En dat uh, is spannend. Zit, zit, zit zo'n uitdaging dan nog misschien ergens in het politieke circuit? Ja, ik bedoel, het CDA is uitgeschakeld uh, voorlopig uh, ja. voor een uh, minister, ministers- of staatssecretarisfunctie. Ja, nou, ik denk... Een burgemeester? Eigenlijk, uh, nee, dat is geloof ik niks voor mij. Nee? Ik, uh, ik, ik ben toch wel, naarmate ik wat ouder word, word ik steeds ongeduldiger. Ik houd wel van draagvlakken uh, vinden ja. voor, voor, voor beleid en wat ik wil. Maar uh, onder de streep zie ik heel graag resultaten. Dus ik, ik, word steeds, ik denk steeds meer een business case. Dus als de BV Nederland ja. een bedrijf was, dan zou het interessant zijn. Maar nee, ik, uh, dus in de sport vind ik het heel leuk. Dan kan ik mijn ei erg in kwijt. Ja, dus dan zou ik wel graag... Uh nog iets uh, willen doen? Misschien. Ja, ik blijf daar dingen doen, want ja. dat blijf ik sowieso. Uh, maar waar het verder naartoe gaat, geen flauw idee, als het maar uh, een beetje spannend is, complex hmm. en met leuke mensen. Want uh, dat, dat is belangrijk, vind, ik, vind ik wel een voorwaarde. Hoe, hoe leuker het team, uh, hoe prettiger uh, ja, En hoe groter uh, de kans dat je met elkaar resultaten haalt. Ja, ik, ja nou ja, ik vond wel af, als je zegt, ja, ik wil leuk werken, maar ik heb geen zin in die bedreigingen uh, of, of dingen die daarvoor doorgaan. Dus is vrijwilligerswerk, dus au uh, paraplu. Ja, nee, maar als je, als je in de sport gaat besturen, en zeker als als je in het voetbal iets gaat doen, dan weet je dat emoties daar heel hoog oplopen. Dat je uh, ook een dikke huid moet hebben en, en standvastig mm. moet zijn. Uh, dus dat, dat vind ik uh, uh, erbij horen, zou ik maar zeggen. En uh, Bedreigingen, dat is wat anders. Ik ben nog nooit echt bedreigd geweest, dus dat is niet aan de orde. Maar dat er minder leuke dingen aan vastzitten, dat weet ik. Ja, zegt zij licht lachend. Um, wij vragen onze gast altijd naar het nieuws van de afgelopen week. Wat is je, wat is je in dat opzicht uh, bijgebleven? Ja, dat, uh, ik denk dat wat iedereen bijgebleven is... is dat de Rabobank zich teruggetrokken heeft als uh, hoofdsponsor van de Raboploeg. En um, dat heeft, denk ik, uh, een enorme impact... Mm. Op, het, uh, op het beleven van het wielrennen in Nederland. Want uh, de, de Raboploeg waar, dat waren toch onze jongens, zeg maar, hè? Dat, uh, als je kijkt naar de tour, dan uh, fietsen nog meer jongens van ons. Maar die Rabo, nou, weet je, weet wat ik bij de Rabo ook wel heel erg het gevoel had, Het zijn niet zozeer onze jongens met de Rasmussers en uh, nee, de Spanjaarden. Maar en, Rabo uh, heeft toch wel iets heel. Ja, erg Rabo zegt Nederlands. Is echt Nederlands. Ja. Maar, ja. maar ik had altijd hopen als er nou maar ja. genoeg Nederlanders in fietsen, dan is, leuk, uh, ja. is het nog meer van ons. Ja. Maar nee, goed, even dat uh, voor, voor de emotie en het gevoel en de beleving mm. bij het wielrennen. Maar het heeft enorme impact, denk ik, ook op uh, de toekomst van het Nederlandse ja. wielrennen. Moet toch wel weer. Uh, kijken wie uh, zich daar dan voor wil inzetten, ah ja, financieel. Maar wat, wat vind je zelf van het besluit van de bank om te zeggen... ja, nu, nu stoppen we er echt mee? Heel begrijpelijk, heel begrijpelijk. Want een sponsor kijkt natuurlijk ook naar wat de baten zijn voor die sponsor. En als het imago beschadigd wordt ja. door een sport. Kijk, ze zijn natuurlijk al wel 17 jaar betrokken bij het sponsorship van het wielrennen. Um, en hebben steeds gezegd: van als het doping issue echt te, te groot wordt, te zwaar ja. en te, te invloedrijk op die sport, dan trekken wij ons mogelijkerwijs daar wel van terug. Nou, en dat is nu een feit. Ja. Nou ja, ik dacht wel toen, toen ik het hoorde, het bericht... jeetje, ja, Tom Simpson is in 1967 al aan de doop gestorven op de Mol van Toe... en dat was ook niet de eerste. Nee, ik denk ook en dat, dat ook in... En ook toen uh, was dat structureel natuurlijk. Ja, en al die jaren is het bekend. Maar um, juist in die sport is de discussie over hm. schone sport... wel een heel erg dominante geworden. En de Rabo heeft zich er ook over ja. uitgesproken ja, met het rapport... Uh, uh, van, de, van de, de laatste weken en de openbaringen, onthullingen... over de dopinggebruik, kan ik me besluit heel goed voorstellen. Ja, Je was zelf voorzitter van de stichting WK Wiel en een Valkenburg. Ja van de toezichthouder. Ja, op. mooi evenement. Maar ja. wel met een tekort ook weer. Ja, dat is nog niet bekend. Nou, het, eindverslag 1, is, maar zoveel nou, het eindverslag is nog niet gemaakt. En we hebben ook nog... een uh, we wachten eigenlijk nog op de, de uitspraak bij het ministerie van VWS die daar moet vallen over de bijdrage die zij zouden leveren. Ja. Dus dat is nog niet bekend. Uh, zij hadden uh, iets toegezegd. Kijk, in het bidboek staat dat uh, er een, uh, zeg maar een, uh, een bijdrage zou kunnen komen van het Rijk van anderhalf miljoen. Maar ja, maar daar kun je niet op bouwen. Komt het of komt het? Niet? Nou, je, euh, je moet altijd een slag om de arm houden. Maar belangrijk is wel om te weten dat alle overheden zich aan hun afspraken hebben ja. gehouden in, uh, in Limburg. Zowel de maar de als de Rijksoverheid gemeente, dus? Behalve de Rijksoverheid uh, tot op heden. Uh, dat kan nog veranderen, dus dat weten we niet. Het staat nog open. Uh, wat ook aan de orde was, maar dat was ook al heel erg in het begin van het organiseren ja. van het WK duidelijk... dat de economische crisis een impact zou ja. hebben op de bijdrage van sponsoren. Met name ook in het Limburgse zie je dat grote bedrijven niet hebben meegedaan... Uh, waar dat eerder wel het geval was. Uh, maar goed, we weten het dus nog niet. en uh, in, de, in het provinciehuis is wel een debat geweest. En, en nou ja, wij wachten ja, even het eindverslag maar af. Maar er zijn dus nu uh, mensen die wachten op betalen van rekeningen? Ja, maar dat is altijd uh, natuurlijk zo. Want ja. De, de, de, maar ja, met die onzekerheid? De, nou, die, de nee? rekeningen zullen ongetwijfeld wel betaald gaan worden. Ik denk niet dat men zich daar zorgen over oh. gaan maken. Nou, nee. dat, dat, is alweer, dat is alweer heel wat ja. natuurlijk. Het was uh, hoe dan ook een mooi evenement in Valkenburg een paar weken geleden. Onze vliegende kip uh, Jules van der Waart op pad. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende... de vliegende kip. Ja, een uur geleden sprak ik met uh, Steven Rooks over de verkoop van zijn boek. Dat kon hij niet vinden in de stellage van de. Ja, van de zesdaags in Amsterdam waar ik nu ben. Ik zie allerlei uh, boeken nog, daar hadden we het net over. Over David Miller die uh, gisteren in de Volkskrant een stuk heeft geschreven. Uh, ja, ik zie de Ronde, de Custom Roadbike, allemaal dat soort verhalen. Ja, jij staat uh, achter, uh, achter de handel. Maar is er al een boek van uh, Roaks en Teunzen verkocht? Ja, heel wat. Ja, uh, deze deze, deze avonden, maar vorige week op uh, Bike Motion ook uh, een hele grote doos... Uh, daar kwamen ze ook signeren. Vooral daar hebben we veel, veel boeken verkocht. Dus het is mooi dat Steven de Nuur ook in Steven, kom eens bij. Ja, hij zegt dat er heel veel verkocht zijn. Dus dat is goed nieuws. Een zeer goed nieuws. Ja. Ik ben mijn geld aan het ja, maar Je was ook aan het uh, signeren vorige week. Als, ja. als mensen nu nog vragen van ik kom een boek kopen en ik wil een handtekenen. Dan doe je dat meteen natuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, uh, dat is een kleine moeite. Dat hebben we vroeger... Uh hebben we goed geleerd uh, tijdens onze profcarrière, uh, zeker met de criteriums, maar uh, anderzijds is dat natuurlijk het mooiste wat er is, dat je uh, uiteindelijk daar mensen natuurlijk een, een bijzondere dienst mee zou kunnen bewijzen. Ja. Je houdt hier, je ogen open, je bent een beetje aan het netwerk aan het kijken, uh, je, je, je bent nu ook uh, manager van een vrouwenploeg voor volgend jaar, hoe ziet dat eruit? Ja, uh, Dolmans Bulls is het uh, team wat uh, zeg maar al drie jaar onderweg was. Uh, daar is, uh, uh, op een gegeven moment een telefoontje gekomen en uh, vanuit een vraag dat ik uh, dat uh, zou willen gaan doen. Daar heb ik over na moeten denken natuurlijk, want het is wel verrassend aan de ene kant. Maar aan de andere kant was dat wel mijn ambitie altijd. Om uh, uh, um binnen de wielerploegen in ieder geval een functie te bekleden. En uh, ja, als dat dan manager mag zijn van een mooi dames -team met uh, enthousiaste sponsors is dat natuurlijk uh, meegenomen. En uh, het is keihard werken. Zeker omdat... Uh... Hey, hey, vraag je nu, hè? Ja. Even snel, want uh, de Rabobank ligt eruit deze week. Ja. Ik kan me voorstellen, ik hoor namens Guyant, zou Boels misschien uh, kunnen inspringen dat zij ook de mannenselectie gaan doen? En dan nemen ze met jou al iemand die verstand van zaken heeft. Je loopt voor op de zaken, maar het zou, alles is mogelijk in dit leven. En, uh, kijk, er zijn op dat moment is het heel triest wat uiteindelijk uh, binnen de wielersport is gebeurd, maar aan de andere kant biedt het ook weer enorm veel kansen voor... Uh, ja, Desbetreffende multinationals. Uh, bedrijven die de capaciteiten hebben. Die, uh, die de naams bekend op dat moment. Uh, misschien heel goed kunnen gebruiken. om binnen die wielersport. op die manier zich te profileren. Ja. Aan de andere kant. Uh, ja, het zou een stukje zuiniger moeten worden. Hè, want er zijn jongens bij die een miljoen verdienen. En dat kan een nieuwe sponsor. denk ik niet ophoesten. voor een ploeg die gaat beginnen. Nou, niet ophoesten. misschien een, een, een, een woord. wat misschien uh, zoekend is. Maar ik, ik vind. Dat je natuurlijk heel goed moet kijken van wat, wat is mijn selectie. en Wat is uiteindelijk de prestaties van die selectie. Waar wil ik naartoe met, met, het, met de doelstelling van, van die firma. En is dan de capaciteit die ze daarvoor weg kunnen zetten. Ja, evenredig aan hetgene wat er uiteindelijk aan salarissen moet betaald worden. Ja, Betreur jij het vertrek van de Rabobank of zeg je van na, na 17 jaar is het ook wel eens goed als weer wat anders komt. Het is natuurlijk wel goed dat er, dat er mogelijkheden voor andere sponsors geboden worden. Want ik, daar ben ik het wel mee eens. Maar het is natuurlijk wel een beetje op een verkeerde manier om afscheid te nemen. Uh, Je ja, beter uh, als, als sponsor van, uh, van uh, echt landelijk uh, binnen Wiel Nederland. Een de gigantische dekking die ze hebben gecreëerd. Is het natuurlijk uh, spijtig dat het op deze manier moet gebeuren. Hadden ze natuurlijk liever gewoon op een gegeven moment de stekker eruit willen halen. Aan de hand van, ja, onze, we, hebben, we hebben bijzondere mooie dingen gedaan. En uh, het wordt tijd dat iemand anders dat stokje over gaat nemen. En, ja, dat is nu ook zo, maar alleen het is abdrukt. Lijkt het dat ze weglopen voor hun verantwoordelijkheid of hoe zie je dat? Nou ja, weet ik niet. Uh, op dit moment uh, kun je alle kanten ermee op om te zeggen van waarom hebben ze het nu wel gedaan. Misschien weten ze iets in wat vijf, wij nog niet ja, weten. Vijf jaar geleden niet. Uh, daar hebben ze natuurlijk hun redenen voor. En uh, wat jij zegt, uh, er, zijn nu, er zijn nog steeds onderzoekende gaande die nog steeds uh, allemaal nog een beetje niet helemaal naar buiten zijn gekomen. En wie weet komt dat aankomende week, Weken waar zij misschien al een stukje van hebben geproefd... en daardoor die beslissingen hebben moeten nemen. Ja, het blijft een moeilijke zaak. Ik laat het hierbij en we gaan terug naar Govert. Goed. Zo is het. We gaan weer over op het topsport. <laughs> Heren, bedankt. Vliegende keeper onderweg. De perstribune, te gast Clemens Ros, voorzitter van de Graafschap... oud-staatssecretaris, onder andere voor sport. Clemens, bij de ingang van de perstribune... staat een postbode met een brief voor je minute Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Clemens, je bent nu twee jaar bij de graagschap bezig. Je hebt wel gemerkt dat het natuurlijk een club is die in de achterhoek breed gedragen wordt. Dat betekent dat er heel veel mensen over je schouder meekijken, heel veel mensen... Iets vinden, iets willen en eigenlijk allemaal toch wel het beste met deze club. Het is voetbal. Voetbal is van alle mensen en zeker van de mensen hier in de omgeving. Het is anders dan heel veel andere sporten. Veel emotie die erbij komt kijken. En, nou, ik heb jou leren kennen als iemand die dat herkent, die ook in die emotie best wel mee wil gaan. We komen vanuit een degradatie, een moeilijke periode voor elke club en zeker ook voor deze... Dus dat betekent ook dat er sentimenten loskomen van mensen die het niet eens zijn met de gang van zaken. En uh, ja, als voorzitter heb ik jou uh, leren kennen als iemand die betrokken is. Je bent ook de eerste voorzitter die bij trainingen komt kijken. Dat heb ik ook nog nooit eerder meegemaakt, eerlijk gezegd. Nou ja, het is uh, een periode waar we even met z'n allen doorheen moeten. En waaruit hopelijk hele mooie dingen tevoorschijn kunnen komen. En uh, ja, ik doe hierbij... En namens de uh, technische staf, uh, namens iedereen... namens heel veel supporters, dus, uh, jou de groeten... en uh, we hopen in ieder geval op een heel mooi, uh, mooi seizoen. Pieter Huister. De trainer, de coach, Pieter ja. Huister, nou, wat zeg je erop? Ja, hartstikke leuk. Ja, dankjewel Pieter, dat ah. zou ik maar zeggen. Dat is erg, erg leuk om te horen... En, uh... Ja, het is, gewoon, het is gewoon ook echt zo dat binnen de club de neuzen allemaal één kant op staan... Ja. en we elkaar, elkaar allemaal steunen. Dus dat is uh, fijn. En uh, dat is ook de enige manier overigens om, uh, om weer de, de boel zo op orde te krijgen... dat er goed gevoetbald wordt. En daar gaat het maar steeds ja, op. Je, ik, hoorde, ik hoorde hem zeggen, je gaat bij trainingen kijken. Ja, zeker. Wat, wat is daar te zien? Uh, ja, ik ben voetbalgek. En ik vind het uh, gewoon heel erg leuk om, om te kijken uh, hoe het ervoor staat. Wie de hesjes krijgen. Zeg maar wie, wie in de basis staan en mm. wie niet. Maar ook om even de sfeer te proeven. Hoe het, uh, hoe het hoe, uh, ja, langs de kant van de lijn is. En daar hoor je ook veel van. Uh, zeg maar de diehard supporters. Uh, die soms als uh, denk ik in de 70 jaar zijn. En ook elke keer komen kijken. Dus, dus ook voor een voorzitter uh, is het gewoon hartstikke leuk en goed om. Uh, ja, dat is lastig te tegen zijn. die stroom op te roeien. Want die die diehard die supporters van 70, die hebben gouden tijden meegemaakt. Maar die houden... hebben ook gezien dat de graafschap ja, meerdere malen gedegradeerd is en waaruit het dal is geklommen. Ja. En het enige wat ze tegen me zeggen, weet je, uh, neem nou uh, de rust, zorg er nou eens voor dat het echt goed komt te staan en blijf weg van het opportunisme. Nou, dat is oh. in het voetbal heel lastig, maar ik luister heel graag naar die mannen. Ja, dus, dus jij staat uh, daar eigenlijk, zoals je net al zei, als je in de bestuurskamer, je bent overal een beetje aan het netwerken. Altijd ja, het weer die luisteren. indruk aan het verwerken en zorgen dat je er wat mee kan. Ja, ik denk dat, uh, kijk, als, als uh, voorzitter van de Raad van een commissaris, en dan ben je natuurlijk... Um, ben je eigenlijk toezichthouder en je geeft raad... Het raad van toezicht, hè. Die twee dingen moet je doen. En raadgeven kan je echt alleen maar als je heel goed weet wat er overal leeft. En toezicht houden is dus een kwestie van met de raad van commissarissen gewoon de goede kader stellen waarbinnen het bestuur opereert. Ja. Dus financieel moet het er goed voor staan. Uh, organisatorisch. Maar moet je wil dus ook voorstaan. voetbaltechnisch meepraten. Nee, uh, ik moet wel zorgen dat de goede mensen in de organisatie ja. aanwezig zijn. Dus ik moet luisteren van hebben ze het draagvlak, loopt het goed. Nou, en daar kan ik alleen maar in mijn handen wrijven van dankbaarheid dat de mensen in ja. de club, in de technisch. Zeg maar in de technische staf, uh, met elkaar echt een plan trekken. En uh, ook er alles aan doen om zelf beter te worden, als professional... maar ook en vooral onze voetballers beter te maken. Dus daar ook faciliteiten voor vragen. Uh, ja. Samen dat met vrijwilligers organiseren. Uh, nou, het gras moet goed zijn, zeg maar. En ook dat is voor een voorzitter van belang het stadion ook, hè? Maar het blijft nog altijd die oude Vijverberg. Ja, kijk, het is een fantastische plek, de Vijverberg. Ja. Waarom zou je daar ooit weg willen? Het is alleen, ja, het is ja. alleen zo dat um, voor de, op, op de lange termijn zou je moeten kijken... of dat stadion nog aan de eisen van, alle, van, van, de, van de moderne uh, um, ja, supporter ja. voldoet. Of je er goed kan blijven voetballen. En uh, nou, daar, zijn we, daar zijn we steeds mee bezig. Want al was het maar gewoon je lichtmasten vervangen. Uh, ja. Mensen in de regio worden wat ouder. Die moeten ook daar prettig kunnen zitten. De toiletten zijn verouderd. Ja, dus hoe heeft het ook wend of keer renovatie moet. Maar ook vooruit in de tijd. Uh, je businessclubleden. Want we hebben de grootste businessclub van de hele regio. Met 450 leden. Die moeten daar wel prettig kunnen zijn. Vergaderen. Business to business doen. En dan moet je niet in, uh, in een verouderde... Uh, oh, omgeving nee, dat nee, kan heel gezellig kan zijn, niet. maar ja. je moet wel met je tijd mee. 6 november gaan de Amerikanen naar de stembus. Blijft president Obama in het Witte Huis? Is de vraag of neemt de Republikein mid Ronnie het stokje van hem over? Het zijn drukke tijden voor de Nederlandse correspondenten in uh, de Verenigde Staten. Verslaggever Ron Vergouwer sprak in New York met Tom Klein van Nieuwsuur... en Erik Moutaan van RTL Nieuws over hun werk natuurlijk. Deel 1... Hoe gaan ze te werk in dat verre land? We gaan naar Tom Klein in New York. Ja, Tom, Barack Obama weer terug in de race. Zijn de democraten al in paniek? Nou, sommige democraten. Ik zien. weet heel, heel veel journalistieke collega's die dit als hun droombaan zien. Ja, als iemand je aanbiedt van je mag vier jaar in New York wonen... en met ongelooflijke vrijheid uh, verslag doen van Amerika... Ja, dan, uh, dan is dat inderdaad wel een droombaan, ja. De komende nacht is het dus weer een debat. Dit keer in de staat New York. En daar is ook onze correspondent Erik Mouthaan. Erik Obama heeft beloofd dat hij het beter gaat doen. Hè? Ja, Margreet, Hij heeft gezegd dat het niet langer beleefd zal zijn dat hij echt gaat. Nou, dit is onze redactieruimte. Ik heb een producer en ik heb een stagiair. En ik heb een cameraman vier dagen per week. En dat is het team waarmee we alles uh, ja, doen. Je hebt een klein kantoortje hier in New York, vlakbij het CBS-gebouw. Daar doe jij je stand-ups op het gebouw. Hè? Ja, we hebben een dak bij CBS. Het zijn twee daken waar Nederlandse journalisten op staan. Tom staat op het dak van Associated Press en ik sta altijd op het dak van CBS. En als er iets groots gebeurt in Amerika, dan bellen we CBS op en zeggen: Hey, kunnen wij live? En dan zeggen ze: Ja, we hebben een plekje voor je gereserveerd. Maar ze hebben een hele afdeling die zich bezighoudt met hulp voor buitenlandse bedrijven en voor regionale Amerikaanse zenders. en zijn ook heel groot. Er is nog een kamertje hiernaast, zag ik juist. Ja. Lopen we nu we even naartoe? Uh, we noemen dat het Edit hok Hier monteren wij alle verhalen. Dit is ons archief en daar zijn we heel trots op: allemaal bandjes. Van uh, oude items van uh, Max Westerman nog, die natuurlijk in 1991 hier is begonnen. Jij bent in 2006 begonnen hier, hè? 2006, ja. Dus mijn archief is wow. iets, iets korter. Dit is een goudmijn. Prachtige, prachtige van. Ja, honderden bandjes. Ik heb een kantoortje in een oud pakhuis uh, in Brooklyn. Een oud, uh, vol met graffiti bespoten pakhuis. Daar zit ik met uh, meestal één stagiair. Ik werk met Remco, een Nederlandse cameraman. En dat is het. Dus wat mensen wel eens denken, het grote nieuwsuur. Het heeft bakken met geld. Dat valt ook wel weer mee, in ieder geval voor de New Yorkse correspondent. Weet je, het zou het, wel, het sommige dingen wel makkelijker maken als je uh, die hele... Infrastructuur wel heb en al het archiefmateriaal bij je hebt. Dat heeft hij natuurlijk wel. Hij heeft meer toegang tot al die nieuwsbronnen. Maar ik ben echt wel heel tevreden hoe we het nu gedaan hebben. Alles wat je moet weten over Mitt Romney in 13 minuten. Dit is een stukje van uh, ons programma over uh, de verkiezingen. Voor het wekelijkse programma op RTL 7 is dat? Ja, we maken elke week een programma van ongeveer 13 minuten. En dat is heel erg leuk om te doen. Die stand-ups die we van jou zien, die reportages bij het RTL Nieuws, dat het moet vaak vlug, dat moet kort. Uh, ja. En in, dit, is, dit zijn wat langere afleveringen die je kunt maken, dus daar kun je wat meer de diepte in. Bij RTL Nieuws, we hebben gewoon een, een reportage duurt 2,5 minuut maximaal. En een gesprekje op, uh, in de uitzending is anderhalf minuut maximaal. Dus we is een groot verschil met de NOS waarbij in zo'n gesprek met de correspondent wel eens twee minuten kan duren... ...of drie minuten kan duren. Bij ons is het... 1 minuut 30 afronden... ...ja, daar zijn er echt breaking breaking news is. Dus we moeten echt puzzelen om alle informatie... ...erin te krijgen. En ook heel erg leuk dat... ...RTL jou die kans geeft, ja. want het zit op RTL 7. Ja. Hoeveel kijkers heeft het? Het wordt elke dag op een andere tijd op RTL 7... ...uitgezonden. Totaal... ...kijken er zo'n 350.000 mensen per week naar. Haar. Ze geven me ook de kans omdat ze niks kost. Moet ik erbij zeggen. Het kost niks extra... het ...programma, we doen het er gewoon bij... ...bij het dagelijkse nieuws. Uh, ik moet moeten beloven ook dat ik niet de, zeg maar de productie van verhalen voor het nieuws omlaag ga door dat extra programma. Wat dat betreft is het, is het een extraatje. Het echte nieuws is continu. Hè? Dus we hebben het ontbijtnieuws tot het late nieuws. Je, kan niet, je hebt niet één uitzending waar ik naartoe werk. Hè? Tom die heeft één uitzending. Nieuwsuur, boem. En soms doet hij natuurlijk dingen voor het journaal ook. Maar bij ons is het ja. En wat is het volgende bulletin? Wat is het volgende bulletin? Dus heel vaak zijn het nachten van vijf uur of zo. Gaan we naar Tom. Uh, Tom, uh, waar ben je op dit moment? Want ik sta in Memphis. In de staat Tennessee. Nog steeds in een zuid. Ik zit een beetje een rare spagaat. Want als er echt iets gebeurt op een dag, dan sta ik live op een dak. Dus ik doe zowel achtergrond als die breaking news, die hele korte dingetjes. Uh, ja, en dat vind ik juist wel een leuke afwisseling. Maar dat je dus even dat uur hebt om te denken: is het dat voor ons? Is het een geïsoleerd ding of staat, er, staat het voor een groter verhaal? En moeten we er dan wel iets aan doen? En hoe ga je er wat aan doen, natuurlijk? En hoe ja, want uh, Nieuwsuur zit natuurlijk aan het eind van de dag. Dan hebben veel mensen alle websites en alle journaals al gezien. Dus je moet echt elke keer iets toevoegen aan wat de mensen al weten. Dus die, die tweede stap moet ik de hele tijd maken. Oké, okay, succes. Dankjewel, Tom. Ja, ik maak het aan RTL Nieuws, New York. Ja, verslaggever Ron Vergouwen in gesprek met de correspondenten Tom Klein en Erik Mouthaan over twee weken. Op de zondag voor de verkiezingen dan in de perstribune deel 2 uh, van die reportage. De heren vertellen dan uh, wat meer over de verkiezingsstrijd tussen Obama en Romney. En als u denkt, ik wil daar nog veel meer over lezen, bijvoorbeeld in de winkel ligt een boek van Tom Klein over de uh, verkiezingen getiteld Circus Amerika. Clemens Ros, is dat iets wat je vanuit een politieke achtergrond... of vanuit een grote liefde voor de rest van de wereld volgt, die strijd in Amerika? Ja, ik volg dat zeker. Ja. Ik vind ook wat er in Amerika gebeurt, is van belang, ook voor ons. Ja. Dus uh, daar ben ik zeker in geïnteresseerd, ja. Ja, en dan, ja Nederlanders kiezen eigenlijk altijd voor de democraten. Wij zijn niet zo ja. republikeins. Hoe ligt dat in het CDA? Nou ja, hoe het in het CDA ligt, hm. weet ik niet. Nee, hoe meer. het bij mezelf ligt, weet ik wel. Ja. Uh, ik... Um, Um, ik ben toch uh, meer een Obama-aanhanger dan een Romney-aanhanger. En uh, om uh, verschillende redenen. Ik vind ook dat hij een verschrikkelijk moeilijke klus te klaren heeft. Um, en uh, zeg maar een stukje solidariteit in die samenleving organiseren... in een tijd van economische crisis is, is wel verschrikkelijk. Valt niet inbekeld. mee, hè? Je ziet nee. hem grijzer worden. Je ziet hem grijzer worden, ja. En dat uh, verbaast me niks. Nee. ABU ja. Utrecht, tweede helft, Ragnar. 10 minuten oud en de kwaliteit van de wedstrijd is minder dan voor de pauze. 2-1 nog altijd voor FC Utrecht. De handen kunnen nauwelijks op elkaar vanmiddag voor de aanhang van Den Haag. Een vrije trap gezien. Een paar minuten geleden, de 49ste minuut, die was gevaarlijk van Holla. De man die Alo Den Haag na 16 minuten nog op voorsprong schoot met een strafschop. Maar de doelman van Utrecht is echt goed. Robin Ruiter maakt naam in de eredivisie. De man die kwam van Volendam zat er goed bij. Met twee handen pakte hij die, die bal uit de kruising. En dus staat ADO op achterstand tegen FC Utrecht. Maar er zijn veel overtredingen. Er is wat meer balverlies bij beide ploegen in de tweede helft. Het aanvalspel zo vloeiend voor de pauze van Utrecht zien we nu een stukje minder. De overname van Den Haag in de middencirkel met Holla. En Vicento is weg aan de linkerkant. Maar dat wordt door Thierry niet gezien. Die draait zichzelf de problemen in en leidt vervolgens ook weer balverlies. 56 minuten op de klok. ADO Utrecht is al een tijdje lang 1-2. Clemens Ros is voorzitter van uh, voetbalclub De Graafschap, nu uh, twee jaar... Een vrouw aan de top, dat is bijna vragen om weerstand in de voetbalwereld. Ik heb ja? niets, niets tegen vrouwen in het voetbal, maar waar ik me wel zorgen over maak... dat is dat er wel erg veel onervaren mensen in het voetbal komen. En nu komt er een schat van een mevrouw, ik vind ze een hele sympathieke uitstraling hebben... die wordt voorzitter van de Graafschap. Dat levert de Graafschap en de shirtsponsor erg veel publiciteit op. Die mevrouw heeft ook nog erg veel ervaring eh, met vergaderen... Ja, en beleids-, beleidsmatige dingen, voormalig staatssecretaris... waar je geen reet aan hebt als voorzitter voorzitter van de graafschap. En voordat die mevrouw uh, alle ins en outs van de voetballerij weet... is ze tien jaar verder. Zo, mevrouw. Ja, je hebt er geen reet aan, zegt uh, Johan Dergsen. Uh, oh, hij is ja. erg uitgesproken. Uh, maar hij gunde me wel het voordeel van de twijfel uiteindelijk. Ja, ja, maar ja, toch onervaren, tien jaar inwerken. Uh, hebben wij daar nog een repliek op? ja. Laat ik zo zeggen, er zijn natuurlijk ook heel veel mannen die denken dat ze veel verstand van voetbal ja. hebben... maar zo'n club helemaal naar de knoppen helpen omdat ze financieel wanbeleid voeren. Dus of dat nou erg helpt, weet ik niet. Kijk, verstand hebben van voetbal uh, heb ik ook. Maar uh, net zoveel als heel wat andere commissarissen, denk ik, in het voetbal. Dus daarin is er weinig onderscheid. Maar moet een vrouw zich extra verdedigen in nee, dit soort gevallen? Nee, ik heb in mijn club helemaal uh, nooit daar uh, opmerkingen over gehad omdat uh, juist in een raad van commissarissen zoals wij hem hebben... en dan heb je uh, zeg maar aan mannen en vrouwen misschien evenveel... Mm. gaat het om uh, een verschil, wat, wat kunnen ze? Een hele goede financiële man heb je nodig. Je hebt iemand die uh, zeg maar van voetbaltechnische zaken... wat verstand heeft van hoe, hoe loopt dat dan in je club. Dus als je toezicht wil houden en raad wil geven... ja is het is er ook wel iemand uh, is het handig om iemand te hebben zoals ik... die een beetje weet hoe het buiten het voetbal gaat. Bijvoorbeeld als je wat samen wilt werken met een gemeente. Ja. En uh, uh, toch zijn er uh, vrij, nou niet, vrouwen aan de top. Nee, Ik denk ook wel dat het voetbal een van de meest gesloten sporten is... als ja. het gaat om vrouwen. Aan de andere kant binnen de KNVB, waar ik ook regelmatig kom... merk ik nooit enige weerstand daartegen. Uh, maar het overdrijven van dat je als je iets wil doen in de sport... Uh, vooral alleen maar verstand van hmm. die sport zou moeten hebben... Ja. Dat, dat, is uh, vrij gedacht, uh, dat hè? kan uh, van wat kortzichtig zijn. Ja. Ik zou zeggen, uh, het is je moet een passie hebben voor die sport. Dat is wel voorwaarde. Ja. En als ik niet gek was van voetbal had ik er echt helemaal niks te zoeken, want dan snap je er niks van. Um, maar je moet ook uh, verstandig willen besturen. En die twee dingen, ja, die zijn bij mannen en vrouwen allebei te vinden. Ja, maar wie bel je als je zegt of, of ik, ik wil eens wat meer weten? Uh... Hoe pakken, hoe pakken jullie dat daar dan aan? Met, met wie bel je dan? Nou, dat is nogal groot. Uh, ja, ja, toen we uh, ons moesten oriënteren op uh, goh, hoe, hoe zet je je organisatie nou stevig neer? Hmm. Um, en hoe doe je dat ook in in tijden waarbij uh, je weet dat het financieel uh, lastig is... om hmm. de boel echt goed uh, neer te zetten in het voetbal. Bijvoorbeeld een Toon Gerbrands is zo'n uh, toon. Ja, dat ja. is, uh, is ook niet iemand die uit het voetbal komt. Dat de voetbalwereld. En ook niet echt ja, ja. een heel, beroerde, een heel nee. beroerde directeur, zou ik maar zeggen. Dat gaat echt goed. Um, maar ook als het gaat om het voetbal zelf. Ik ben heel geïnteresseerd uh, Zeg maar, uh, met trainers die ik spreek... Uh, ik, ik hoor graag hoe ze werken om ook te, in te kunnen voelen... van wat, wat, wat moet je eigenlijk als, als toezichthouder in zo'n club dan doen... om het een, een, zeg maar de goede trainer te vinden die matcht met je club... Ik, ik, uh, ik heb veel affiniteit met mensen als Gert-Jan van Beek. Vind ik een hartstikke uh, goede vent. Lekker uitgesproken. Die vertelt wat hij vindt, ook aan mij. Nooit gemerkt dat hij mij niet iets zou willen vertellen. over hoe je over de dingen denkt. Uh, nou, ik vind Alex Pastoor vind ik ook echt een, uh, een heel bijzondere uh, trainer. En ik denk ook dat hij het heel ver gaat schoppen in het voetbal. met de instelling die hij heeft. Frank de Boer vind ik, vind ik heel interessant. Dus ik kijk wel heel goed naar die mensen. Maar goed, als je zegt onrust in je club. Ja, ik bel dan wel hmm. Erik Gudde ook op. Zeg hoor Erik, hoe... hoe gaat hoe, het bij hoe, jullie hoe, nu? Hoe, ja, ja, hoe nou, die dat? kan wel wat vertellen over nou, onrust. Wij, wij, wij waren met de graafschap <laughs> daar met een uitwedstrijd... toen het Maasgebouw werd bestormd. Dus ik was ja. erbij. En dan, uh, ja, dan, dan ja. zie je wat voor impact dat heeft. En goed, ik zou bij de er ja. heeft het er geen schijn van dat we ja. ooit in die uh, situatie zitten. En, en bel je dan ook nog even met hem na afloop en zegt... Erik, en hoe gaat het nu met je? Is, Zeker. Zijn, zijn die contacten stuur, SM, ook zo? Ja, natuurlijk ja? ja? ook sms'jes van joh, uh, hou vol. En, ja. en dat, want het is je kan altijd uh, onderduiken in de achterhoek. <laughs> ja, nou ja, nee, maar ik vind wel dat het ook in de voetballerij... Uh, hmm. ik, ik heb veel aan mensen. Een, uh, Jan Smit van Herakles oh ja. vind ik ook zeer interessant. Uh, en hele goede voorzitter... Uh, hij Berden bij VVV met zijn nieuwe stadion bezig. Dus ik, ik vind het interessant om met collega's of gewoon mensen in de voetballerij te praten over hoe de dingen gaan en daar kan ik van leren. We gaan wat meer informatie halen bij Trudy van Rijswijk over de brand uh, in Schalkwijk, Trudy. Uh, brand in een boerderij en uh, de, de ernstige gevolgen daarvan. Ja. Het waren inderdaad, zoals jij zei, vier slachtoffers. Dat is nou bevestigd door uh, de politiewoordvoerder. Het gaat om een, uh, een vader, een moeder en twee kinderen. Twee meisjes. Uh, het ziet eruit dat de vader, uh, nou ja, dat, dat is wel zeker, dat de vader geweld heeft gepleegd. Die andere drie om het leven heeft gebracht. Vervolgens brand heeft gesticht en de hand aan zichzelf heeft geslagen. Dat is uh, wat er nu zojuist bekend is gemaakt. Het is ernstig, uh, ernstig nieuws, vreselijk nieuws.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 betreffende Radio 1 2 dingen Max om 8 uur op dinsdagavond. Dat zijn toevallig twee dingen, ja. Want dan hebben we op 8 uur twee dingen en toevalligerwijs ook het voetbal. Van 8 tot 11. Ja, hoe kan dat dan? Is teletext dan echt door de war? Zouden we daar een keer iets aan kunnen veranderen? Dank u. In Tom van het Hek, langs alleen heb ik een stukje gehoord over het dossier uh, Lens Armstrong. In dat gesprek. ...vond ik op een gegeven moment dat Tom toch een beetje van hopper klonk. Die ziet nu al die jaren van inzet. Nou ja jongens, waar heb ik het allemaal voor gedaan? En heeft het allemaal nog wel zin? Ik zou Tom een hart onder de riem willen steken. Radio Tour de France moet zeker zo blijven. En hoe dat dan verder gaat met al die mensen die prijzen winnen in de volgende tour... ...en dat later onterecht hebben gedaan. Ja, dat zien we dan wel weer. Dan is de euforie van die drie weken zomaar al lang voorbij. Goedemiddag. Ik wou weten waarom spreken de mensen zo ontzettend vlug en onduidelijk. Of het nou Matthijs van Nieuwkerk is of die juffrouw. Ik weet niet wie ze was. Ik heb het niet kunnen verstaan. Die moeten allemaal eens een keer naar of een logopediste of een ADHD cursus volgen, Want dat is gewoon verschrikkelijk. Ik heb geen klacht. Ik wil de complimenten uitspreken over het programma Adres Onbekend. Waar ik al 35, 40 jaar naar luister. Ik vind het geweldig. Allemaal van Egmond heb het gepresenteerd, maar zoals Ron Kast het presenteert, die man verdient echt een pluim. Die mag van mij de radioring hebben. Hij legt het gevoel in, hij brengt het op een menselijke manier, laat ik het zo zeggen. Dus dat wou ik even doorgeven, ook eens een keer positief nieuws. De reden van mijn belletje, ik erger mij altijd aan die mensen bij uh, de televisie die het nieuws presenteren. ...zonder ordentelijk daarvoor gekleed te zijn. Ik mis altijd bij een aantal verslaggevers de strapdas en eventueel een portiet. Hm. Ik vind die mensen zijn niet bezig met hun vrije tijduitoefening. Die zijn aan het werk die representeren een omroep... ...en horen naar mijn mening correct gekleed te zijn met strapdas. Minimaal. Max Antwoordapparaat 035 677 6001 Anna Suurland, goedemiddag. Goedemiddag. Kledingstylist van de NOS, hoe kan dat? Een journaallezer zonder stropdas? Uh, dat kan als het voor twaalf uur in de middag is. Dan is er besloten om geen stropdas aan te trekken. Dat is nog een ja. informeel tijdstip. Dat je zegt van nou... Die, ja, de, okay. precies. En na twaalf uur smiddags dragen de presentatoren in de studio eigenlijk altijd een stropdas. Nou, dat is een regel waar je je makkelijk aan kan houden. Maar nou zou je ja. vrouw zijn. Dan moet je toch elke keer wat anders aan. En wat leukers. Uh, ja, bij de vrouwen is de variatie wat belangrijker dan bij mannen. Ja. Dus daar gaat wel wat meer tijd in zitten. En wat meer, meer ja. verschillende kledingitems eigenlijk. Ja, ja. Dat Want, uh, zowel verslaggevers als uh, presentatoren uh, worden door u geadviseerd? Ja, eigenlijk wel. ja Samen met een team, hoor. Ik doe, doe dat ja. niet alleen. Het is een ja. grote groot, euh, klant, zeg maar. Er zijn erg veel mensen binnen, ja. binnen de NOS. Dus. ja, zeg maar, ja. Nou, Ik kan me voorstellen, als Peter Tervelde in Kunduz uh, zit in Afghanistan... dan hoef je hem niet in uh, uh, smoking uh, te zien. Dan, dan kan hij gewoon een trui aan en een kogelvrij vest. Maar dan sta je voor de rechtbank in Amsterdam. Wat moet je dan aan? Ja, dat is verschillend. Het hangt een beetje af van de tijdstip... en van de situatie. Als mm. het s avonds is of het regent heel hard... dan heb je meer een jas aan en... Ja. Ja, en sta je binnen. En het hangt, het hangt ook van de persoon af. Oh, dus... De een, uh, die, die, die, de wordt bij de kledingkeuzes wordt ook uh, gekeken naar, uh, naar de karakteren en de persoonlijkheden van oh. de presentatoren zelf en de ja. Nu Zet de Gerry Eikhoff voor de rechtbank? Wat moet hij aan? Um, hij mag er netjes uitzien, maar hij is niet heel erg van de stop. Dat is, af en toe wil hij ja. dat wel doen en soms niet, maar ik vind het niet een must. Nee. En als Tanja Brown op Curaçao verslag doet van de verkiezingen daar, korte mouwen zou ik zeggen, zon? Uh, ja, als het heel warm oh. is. Je past, je past je eigenlijk als verslaggever ook aan aan de, aan, aan de hm. situatie waar je in staat. Dus ja. nou, dan is het niet een, een net mantelpakje met, uh, met lange nee. mouwen hoeft niet per se, nee. nee. Het past ook niet bij haar. Nee. Is het lastig om, om die mensen van advies te voorzien of uh, hebt u voor alles een oplossing? Nou, het is absoluut niet lastig. Het is ontzettend leuk om te doen. Ja. En het is ook heel interessant. En uh, ja, ik, ik heb daar heel veel plezier in. En het is natuurlijk een soort samenwerking. Mm. Uh, je moet, uh, om, om, goed, om iemand goed van kleding te kunnen adviseren... moet je ze ook beter leren kennen. Ja. En daar, daar stop ik ook gewoon tijd in. Leuk. Uh, ja. ja, dus u weet heel veel van uh, de mensen van het uh, NOS-journaal. Althans, van de mensen die in beeld komen. Zeg maar, weet, weet u wat er nou van de week gebeurde? Sascha de boer bleek om acht uur iets aan te hebben wat Sanda Schuurhof in het hart van Nederland... diezelfde avond later ook showede? Ja, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Als ja. stylisten van, van, van presentatoren, daar heb je mee te maken. Hm. Je vist uh, allemaal in dezelfde cijfer. Ja. En soms, uh, ja, je kunt onmogelijk als stylisten gewoon gaan kijken... wat iedereen aan nee. heeft. En ik vind nee. het niet echt een big issue. Nee. De media heeft het enorm opgepakt. Ja, gek, en, nou, gek, ja. Nou ja, ik zou zeggen, maak je druk om de inhoud van het nieuws... en ja, eh, om, om de wereld is fantastisch, maar goed. Mijn uitgangspunt bij, bij de kledingkeuze ja. voor, voor, voor iedereen die ik doe, is gewoon past het bij die persoon, past het in de situatie en past het bij het programma. Dat Zo. is eigenlijk belangrijker dan dat die York dan al een keer gedragen is. Dat kan gewoon voorkomen. Ja. Nou ja, geloof alleen bij de koningin niet, hè? Hoewel. Het zou Zij kunnen. draagt culturele kleding. Culturele <laughs> Op ha. maat gemaakt. Ja. Voornamelijk. Ik weet, niet al, ik weet er niet alle internaten van. Uh, nee, nee. Maar dat, als je dat echt per se niet zou willen... en er zijn natuurlijk situaties ja. denkbaar dat het niet handig is... om dezelfde nee. jurk aan te trekken... dan is dat wel een, iets om over na te denken. Dan laat ik dat niet speciaal voor mij maken. Dan ja. loop je dat risico niet. Nee, dat is waar. Nou, bedankt bedankt voor dit inkijkje in de, de kleding van uh, verslaggevers en presentatoren. Hannes okay. Sjurland. Graag gedaan. Fijne middag. Dag. En ze Dag. doet ook Carlo en Irene. En, en, en de presentatoren van Max. Ik krijg een oud-koolbeertje. Ja, ja. Um, eens even kijken. Ik moet nog het nummer nog even noemen. 035-677-6001, uh, ja, de, Als politicus had je daar natuurlijk ook mee te maken. Hè? Kleding, ja. hoe zie je eruit? Hoe wil je eruit zien? Wat wil je uitdragen? Nou, Bijvoorbeeld als, als we iets met de koningin samen moesten ja. doen. Dat kwam nog wel eens voor. Dan probeer je er natuurlijk achter te komen wat voor kleur dat ze draagt. Want het is heel naar om met de koningin uh, te, samen te moeten lopen. En het vloekt bijvoorbeeld enorm. Als je iets aan hebt wat helemaal niet past. Nee. Uh, dus uh, nou, dat was wel spannend. Dan, dan kan de koningin toch beter even doorgeven. Ik doe dit. Aan, dan hoeven we ja. niet 50 kamerleden te bellen wat ze aan moeten. Ja, nee, maar goed. Een nou, beetje, ja. beetje rekening houden is wel ja. belangrijk. En ja. wat net gezegd hebben op, op, op Curaçao de Antillen. Daar zijn ja. ze juist vaak heel erg gewend dat je, je heel formeel aankleedt bij formele gelegenheden. Ja. Dus zeg maar denken dat je daar dan in vakantiekleding moet gaan rondlopen. Als je op, uh, gewoon voor je huh? werk daar bent, dat moet je echt niet doen. En als jij naar de Superboeren gaat kijken, thuis op de Vijverberg? Clubkostuum. Hoe heel ziet heel, dat eruit is een blauw kostuum. Uh, uiteraard niet hetzelfde als het heer, de snit. Nee. Dat, dat, dat, dat staat niet zo, maar gewoon wel blauw. Maar en dan doe, met moet je logo. jezelf daar geweld voor aan doen? Dat je denkt, ja ik moet erbij horen, nee, ik ben het zijn mijn supporters. Mijn ja, duw. natuurlijk, maar ja, je nee. moet er ook maar zo uit willen zien. Ja, dat maar, nou, het is gewoon een keurig ver. netjes pak, hoor. Ja. Van, uh, een, ik zal mag geen reclame nee. maken, maar van een gewoon uh, nette damesmolenmerk. Ja. Dus dat, uh, dat staat dan een logo. En ga je dan ook echt uit het dak uh, bij de 3-2 op de lange eigenlijk, meter? Eigenlijk, ik, ik, ik, ik ben eigenlijk een ontzettend fanatieke ja. supporter. En ik moet mij dus wel in deze functie, moet inhouden. Waarom? Nou ja, je hoort niet vind ik um, uh, zeg niet maar, alleen klappen, maar je emoties nemen als nee als als we. Als ze uitspeelt. Uh, nee, maar als, als we ook een goal maken of er is iets heel spannends, dan, uh, dan ben ik wel, uh, dan spring ik ook op en zo. Maar ik vind wel dat je niet helemaal door emoties moet laten leiden. Dus het gaat niet zo ver als dat ik uh, bijvoorbeeld uh, ergens op een tribune zou zitten, mijn nee. spijkerbroekje aan. En wat ik dan misschien allemaal uit emotionele ge gevoelens ja. uh, laat blijken. Dat doe ik niet als voorzitter. Nee. Dus... Nou, het voordeel is dat je niet op zondag speelt hè? in de Jupiler League. Ja. Lekker vrij. Nou ja, ach, ik zou best wel weer graag op die zondag willen spelen. Maar dan even in de toekomst. Nou, ik uh, wens je een mooie zondag. Dank je wel. Een mooie nieuwe baan, waar ook. En de perstribune is er volgende week niet. Dan is er Ajax, uh, Ajax Feyenoord. Dat is een, een klassieker. En onze vrienden van uh, Langs de Lijn nemen het zo dadelijk over. Natuurlijk met de wedstrijd ADO-Utrecht. Rachna Niemeijer, laatst gemelde stand, was uh, 1-2. Dus we zijn benieuwd. 6 november. Verkiezingen in de Verenigde Staten. Het derde en laatste verkiezingsdebat gaat dinsdagnacht over de buitenlandpolitiek. Why don't we just worry about ourselves? Wat willen Amerikaanse jongeren horen? Het land moet bezuinigen. Liefdadigheidsinstellingen vangen het gat op. Maar is het genoeg. Amerika naar de Stembus in Bureau Buitenland.